Opnieuw is er een corona-uitbraak bij AZ. Minstens acht spelers zijn positief getest. En daardoor komt de Europa League-wedstrijd deze week tegen Napoli misschien in gevaar. Vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, en er is al veel te doen over die wedstrijd komende donderdag in Napels tegen Napoli. Het stappenstuur van Napels wil eigenlijk helemaal niet dat, uh, AZ, dat de spelers van AZ naar uh, Italië komen. Die willen eigenlijk dat die spelers in quarantaine gaan. Welke spelers er positief zijn getest is niet duidelijk. Vrijdag bleek ook al dat er meerdere spelers spelers waren besmet. De Deense uitvinder en duikbootmoordenaar Peter Madsen zit weer in de cel. Vanochtend wist hij te ontsnappen uit de gevangenis. De trapstömte Peter Madsen heeft geprobeerd te vluchten van Hersted Madsen werd vlakbij de gevangenis omsingeld door agenten die eerst niet ingrepen omdat het leek alsof hij een bomgordel droeg of dat ding echt was is nog niet bekend. Drie winkeldieven hebben in Amsterdam 160 kledingstukken gestolen ter waarde van 1000 euro. De vrouwen uit Venezuela werden al gevolgd en konden snel worden opgepakt. Na onderzoek werd ook een schuiladres ontdekt waar nog eens een hele stapel kleding lag in verschillende koffers en tassen. De waarde daarvan was ruim 5000 euro. Paniek in het Ierse kustplaatsje Dingle. Er wordt al een week gezocht naar Fengi. Het gaat om dolfijn Fengi, die al sinds de jaren 80 rondzwemt in het gebied. De tuimelaar zorgt voor toeristische inkomsten, maar hoort ook echt bij het dorp. En deze vrouw maakt zich zorgen. Ja, alles we kunnen doen moment is hoop. We won't give up. Het is zoals als de kinderen zijn en je zegt, just text me, let me know dat je Vinden, nice. Het zou goed kunnen dat Fengi aan ouderdom is gestorven. Hij is al 38. Reddingsduikers en dorpsgenoten blijven voorlopig wel zoeken. Het weer, het is grijs en regenachtig. 13 tot 15 graden wordt het vanmiddag. Morgen meer zon, maar het gaat ook stevig waaien... en de temperatuur loopt op naar een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Geen files in Noord-Holland, maar nog steeds vertraging op het spoor... tussen Hilversum en Almerepoort en tussen Hilversum en Bees. Daar rijden bussen in plaats van treinen vanwege die kapotte bovenleiding. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 With a mind full of sadness Remember the good times that we had in our madness Frozen tears with illusions of fire De, ik ben het persoonlijk geschikt om de tranen te trekken. Een mooie ballad van extra Rudy Pell. Broken Hearts. En, uh, wat vond jij ervan, Luus? Ik vond hem wel lekker klinken. Okay, maar ik had ik. nog nooit van hem gehoord. Nou, Hij heeft heel veel dat soort nummers gedraaid... En, uh, Zoek eens een keer op. het is geweldig... wat deze, man, wat deze groep voor muziek maakt. Ga jij uh, iets uh, ik heb lekkers vertellen iets. aan ons? Het recept? Nee, nee, nee, nee? het recept uh, dat bewaar ik tot uh, wat later. Tot de uh, eisigast, blijft he? het, uh, dat het wel goed blijft in ieder geval, Ja, nee, he? ik heb het in de koelkast. Is goed. Ja, het, ja. Hey, uh, heb je al wat anders te melden? Ja, ik heb nog een uh, leuke activiteit voor de jeugd. Ik heb ook nog een activiteit voor de ouderen. Hoor. Die komt ook nog. Oké. Okay. Uh, het GPS-spel, dat blijkt nieuw te zijn. Dat is uh, buiten struinen, door de duinen... En niet verdwalen. Nou. Dat kan met het nieuwe GPS-spel van uh, de CUNA Foundation. Het kost uh, 9,50 euro per kind. En woensdag, vrijdag, zaterdag en zondagmiddag kun je dat doen. Uh, voor meer informatie ga je naar uh, www.sandvoortinbeeld.nl of je stuurt een mailtje naar naomi.cuna.nl Lijkt me heel leuk. Lekker ja. buiten bezig zijn. Ja, natuurlijk. Ja. En dat was deze. En, en de ik heb nog ook heen. nog iets voor de ouderen. Gezellig. Want ook in de blauwe tram, daar kun je een biljartje leggen. Naast de leesruimte van de bibliotheek staat een biljart. En iedereen is van harte welkom. Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot half 11. En van half 11 tot 12 kun je daar een biljartje leggen. De kosten zijn 3 euro per persoon. Maar er zit dan wel een kopje koffie of thee bij. Loop gewoon eens op deze ochtend binnen of reserveer de tafel. Via Hans Ruurda. Nou, dat is ook een leuk idee. Dus je hoeft niet je eigen biljart mee te nemen. Nee, nee, nee. Maar dat wil je wil de eigen Dus Ja, dat zou ik... Misschien hebben ze die wel. Ja, ja misschien nou, wel. Dan je weet, de bij biljarten... krijt op tijd. Krijtjes hè? hebben ze wel. Ja, krijt op tijd. Ja, Want heb we... je dus... Uh, Jan, heb je belast, be, belangstelling... van deze introductiecursus biljarten... meld je bij de balie... en je krijgt bericht als er een cursus gaat starten... of maak een afspraak via telefoon... Wat ook heel belangrijk is, is dat onze ouderen ook naar buiten kunnen. En zo ook wat afleiding en frisse, fr frisse lucht krijgen. Ik krijg bijna geen lucht. Geen frisse lucht. En zij waarderen het enorm als zij samen met iemand een boodschap kunnen doen. Want met z'n tweeën is het toch altijd leuker dan alleen. Wil je iets betekenen voor de oudere medemens in Zandvoort... dan kun je onder andere helpen als gastvrouw... boodschappen doen, wandelen, etc. Op dit moment zijn er ruim 230 vrijwilligers actief bij het Pluspunt. Alle vrijwilligers van Pluspunt zijn goed verzekerd en zij ontvangen een onkostenvergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. Na een inwerkperiode kunnen vrijwilligers terugvallen op een vaste beroepskracht voor werkbegeleiding. Dus heb je daar interesse voor, maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met Jolande Goosen of Martine Smit en het telefoonnummer is 574. 0330 of e-mail Jolande. E-mail Martine. WhatsApp Martine of Jolante En dat is 06-388-11779. Nou, we hebben toch wel leuke suggesties gedaan. Hè? Om, ik denk het om bezig te blijven de mensen. Nou, dan gaan we weer verder. We gaan zo meteen ook nog even een artiest van de dag. gaan we nog doen. En ik heb het weer nog. hebben. Dat het weer we hebben we ook nog. Ja, voor zo het recept staat en Het recept. Boek, dus, ja. uh, u heeft nog wat te goed tot, uh, tot de klok van drie uur. In ieder geval voor de klok van drie uur. We gaan eerst muzikaal verder. van uh, Jim Croce. Uh, we hebben altijd uh, één keer in de week... En in ons programma in ieder geval... hebben wij de artiest van de dag. En dat is vandaag iemand die vooral onze oudere luisteraars... erg aan zou spreken. Het is een dame die uh, niet meer onder ons is. We hebben het namelijk over uh, Mieke Telkamp. Mieke Telkamp, dat is een pseudoniem van Maria Berendina Johanna Telkamp... en die is geboren in Oldenzaal 14 juni 1934... en zij is overleden op 20 oktober 2016. Ze was een Nederlandse zangeres... en ze is in Nederland vooral bekend door haar lied Waarheen Waarvoor waarmee ze in 1978 haar comeback maakte. En uh, ja, wie kan zich dat nummer niet herinneren... dat heeft op zoveel mensen indruk gemaakt... en wordt nog steeds zo vaak gedraaid... op uh, uitvaart en op andere herdenkingsmomenten. De jeugd van uh, Mieke... die werd uh, lid van het koord van de katholieke... sint uh, pichelmus basiliek Ja, nooit van gehoord. Nee, sint maar plecht. wat is het? Ja, ik, ik weet het niet. Het is een basiliek, maar goed... in 1952 wordt haar talent ontdekt door Gerard van Krevelen... die voor de avond op zoek is naar nieuw talent... Uh, Telkamp heeft tussen 53 en 67 meerdere hits op haar naam geschreven. Ze werd in 53 bekend met Here in My Heart. En lied dat in 52 door Albertino werd gezongen. Daarna had ze nog succes met nummers zoals Nood op Zondag en App en Vloed. Ook heeft ze wel veel succes in Duitsland gehad met als grootste hit Priggel, uh, Priggel Grandelière. Waarvan bijna 1 miljoen singles werden verkocht ja, we gaan we even opzoeken. Of zouden niemand gebruiken zij de naam Mieke Telkamp omdat Telkamp niet bevorderlijk werd geacht voor een carrière in West-Duitsland. We gaan even pas één nummertje van deze dame draaien. Waarheen leidt de weg die we moeten gaan? Waar Be yeah. Waarvoor, dat is het, uh, het is een heel gevoelig nummer. Het wordt nog heel vaak gedraaid. En het is dan wel eigenlijk de grootste hit van deze Mieke Telkamp geweest. En uh, nou, het blijft nog steeds, want het wordt nog steeds heel vaak gedraaid. Uh, Mieke Telkamp, op 10 maart 2011 heeft ze bij Omroep Max definitief afscheid van het grote publiek genomen. En sindsdien leven ze teruggetrokken in Zeist. In 2016 overleed ze op 82-jarige leeftijd. Haar overlijden werd bekendgemaakt door het management van de zangeres Anneke Grunlo. De beide zangeressen waren vanaf begin jaren 60 goed bevriend. Ze traden ook samen op tijdens het Foekfestival van Knokke in 1962. Na afscheid van de Joopist begin jaren 90 was Grunlo de enige collega met wie Telkamp nog contact hield. Het was dan nou ook Anneke Grunlo de, die Mieke Telkamp in 2011 de gouden DVD uitreikte voor de verkoop van meer dan 10.000 exemplaren. En ook zo'n Grunlo Telkamp toe bij haar afscheid bij Omroep Max. Uh, dus het tweede nummer vandaag van ons artiest van Mieke Telkamp, het dorpje van Sint-Benedet. publiek artiest van de Dag was dat Mieke Telkamp. En wij hopen hiermee... vooral uh, onze oudere luisteraars... veel plezier gedaan te hebben. Want die kunnen ze deze nog heel goed herinneren... denken wij zo. Uh, Luus, jij gaat uh, het voorlezen. Uh, ja, ik heb... Uh, uh, leuke boektips... Uh, suggesties. Wat gezellig. Uh, allereerst voor de, voor de jeugd. Want, ik bedoel, wat kan je het beste doen... op een regenachtige dag? Dan lekker je wansje aan... Jezelf lekker op de bank nestelen met een leuk boek. En uh, ik heb een leuke suggestie gevonden. De boekentip voor de jeugd. Dat heet De Jonge, de Mol, de Vos en het Paard. Het is uh, van uh, de auteur Charlie McKenzie. En de uitgever is de Kok Boekencentrum voor de Jeugd. De, een kleine samenvatting van het boek dat... Uh, dat lijkt me heel, een heel leuk boek. Wat wil je worden als je groot, groot bent? Vroeg de mol aan de jongen. Lief, zei de jongen. De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie MacCasey... is een moderne fabel voor jong en oud. De honderd illustraties en de poëtische teksten... vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap... tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die ze samen leren... zijn stuk voor stuk... Levenswijsheden. De Nederlandse editie van The Boy, The mol, The Fox en The Horse is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een moderne klassieker die je kijk op het leven verandert. Heel leuk boek. Uh, hij is te bestellen bij uh, pol.com. Oké. Okay. Dus lekker, uh, vandaag bestellen, morgen in huis. Dat uh, is een jeugdboek, echt leuk. Dat is echt ja. een jeugdboek, lijkt wat me leuk. ook een heel leuk jeugdboek. Ja, zeker. Dan heb ik ook nog een tip voor de ouderen, die is ook wat recenter. Uh, die gaat dan over Marlijn, die is van Merlijn Kamerling. Tien jaar na de dood van Anthony Kamerling gaat zijn zoon Merlijn op zoek naar een completer beeld van zijn vader in alles wat hij achterliet. Het boek heet Nu ik je zie... Het leven en de dood van Anthony Kameling staan bij miljoenen mensen nog in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niets van zijn, niet zoveel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering van gts -T bekeken... geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet hij, en hij kon het misschien ook wel niet... Inmiddels is Marlijn begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan. En hij denkt dat iets met zijn vader te maken kan hebben. Het is ook weer een boek waar je denkt van ja, dat ga ik lezen, lekker bij je, met een regenachtige zondag, lekker op de bank en misschien ook een uh, wandje aan. En dit boek kan je dus ook bestellen bij bol.com. Nou, dankjewel voor de boekentips. Uh, bij het jeugdboek had je het over de vorsten. Heel toevallig vanmorgen. Ik reed vanmorgen de Metzgerstraat op hier in ons uh, gezellige Zandvoort. En aan het eind staat een jongen naast de auto. En er staat daarnaast een fors. Een jonge fors. Geweldig. Het blijft wel geweldig om te zien. En wat je ook deed, toen hij bleef staan. En op een gegeven moment uh, is hij dan toch vandoor gegaan. Het is een vrij jong beest. Maar het blijft toch altijd mooi om. Hè? Want we hebben bij ons geregeld in de wijk ook. Herten nog steeds door de straat ja. lopen en zo. Vossen, heel weinig. Daarom vond ik het echt leuk om te zien. Ik wou het toch even vermelden. Ja, zo leuk dit. Uh, we gaan even Dank kijken. Dank wel voor deze ja. melding. vind ik echt leuk. Ja, is toch mooi. Ja. Uh, als je brand hebt, dan moet je... Dat is echt de brandweer bellen. Maar dan moet je niet doen in Antwerpen. Want nou, dat, dat ga je nu al horen. Dag. Is dit de brandweer in Antwerpen? Jawel. Ja. U spreekt met uh, Spijkerman, Rudolf van Veenstaat, Amsterdam. Ik heb brand. Ja. Nog een weekje. Ja. Dag, u spreekt met uh, Spijkerman Amsterdam-Rudolf van Veenstaat. Ik heb brand. Ja? Ja. En of u kunt komen? Stekenman Amsterdam? Ja. En u hebt brand? Ja. Waar brandt het bij u? Uh, keuken. De keuken? In Amsterdam. In Amsterdam? Goed, dan moet we moeten naar Amsterdam bellen, meneer. Ja, maar kennissen zeiden dat de brandweer van Antwerpen goedkoper is. Je zei dat de brandweer van Antwerpen goedkoper is? Ja. Ik heb nu ook brand in de kleine kamer ernaast. Heeft u brand in de kleine kamer ernaast? Dus keuken en de kleine kamer. Dus ik weet niet, doet u er lang over om hier te komen? Nog een weer Brandweer Deunen, goeiemorgen. Nou, laat nou maar, ik ga... <coughs> ik ga eruit, het wordt me te gek nu. Niet <coughs> nodig? Nee hoor. Oké, <Okay>. goeie Vivo per lei da quando sai La prima volta l'ho incontrata Non mi <middels> ricordo come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 Uh, herkenbaar natuurlijk, Andrea Borzelli. Een van zijn mooiere nummers toch wel, hè Luz? Echt wel. Uh, ja, gaat de mensen blij maken of niet blij maken met nou, het weer? Nou, ik, uh, ik heb geen idee wat, uh, wat het weer gaat doen. In ieder geval het weer op korte termijn. Het blijft uh, vandaag wel bewolkt, maar zo goed als droog in Zandvoort. wordt. Vannacht koelt het af tot 12 graden en is de wind matig. Windkracht 4. Morgenochtend begint de dag regenachtig. En is het Temperatuur ongeveer 13 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en neemt de kans op regen af. De temperatuur daalt tot 16 graden overdag en s'nachts is het ongeveer 13 graden. De wind waait uit het zuidwesten en neemt in kracht af tot windkracht 4. En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag nog verder af en wordt het overdag kouder met temperaturen rond de 13 graden. Nou, het, uh, het, het, mee. het, het valt mee. Het valt mee. En uh, ja, als het een beetje droog is... dan is het altijd wat beter dan al die uh, regen. We hebben al genoeg gehad de laatste weken. Dacht ja, ik zo, denk okay. het wel. Ik denk dat het water wel aangevuld is. denk het wel. We gaan verder met uh, direct. van direct. Uh, ja, misschien is er een oproepje... om als mensen toch iets willen zeggen... of willen een plaatje aan willen vragen... dat ze nog steeds een appje kunnen sturen... en ons programma natuurlijk. Het ja, was altijd wel leuk als mensen dat, uh, een, een muzikaal verzoekje zouden hebben. Dat zou heel erg leuk zijn, ja, ja, want en, we hebben zoveel muziek. En en, we hebben... Ja, en ik begrijp best dat de mensen toch wat, wat willen horen... van wat misschien weinig gedraaid wordt... en dat wij ons best gaan doen om het te, te pakken te krijgen... En, in wil je, onze lunch om te draaien. Ja, wil je iemand feliciteren en een muzikale ja. groet brengen... dat is allemaal uh, dus mogelijk. Dus appen en uh, het is allemaal te vinden op onze site van uh, CFM. Had jij uh, nog wat te melden nu? Ik heb nog een overheerlijk Andevi stampotje met plantaardige stof. Ja, in ik koelkast. het dat lekker ruiken bij jou aan de tafel. Daar. Ja. Uh, je hebt één uh, uh, kilogram uh, kruimige aardappeltjes nodig... 1 ui, 150 gram bloemkool... 40 gram roomboter. 1 theelepel kerry, 400 gram lekkere veggie stooflapjes. Dat zijn vegetarische stoofla stooflapjes. Uh, 200 ml halfvolle melk. 500 gram fijn gesneden andijvie. 330 gram atjar champur. En 2 eetlepels mayonaise. Een heerlijke andijvie stampot met plantaardig stoof stooflapjes. Hollandse stampot met een heerlijke vegetarische twist. En de bereidingswijze gaat als volgt: schil de aardappels en snijd ze in gelijke stukken. Kook ze in plus minus 25 minuten gaar. Snipper de ui, snijd de bloemkool in roosjes van circa centimeter. Smelt 10 gram boter in een steelpan. Fruit de ui met de curry en bloemkool 3 minuutjes op laag vuur. Haal van het vuur en laat na laat 15 minuten op een bord afkoelen. Smelt de rest van de boter in de koekenpan. Bak de stooflapjes op middelhoog vuur plus minus 3 minuten per kant. Verwarm intussen de melk, giet de aardappelen af en stam ze grof. Voeg beetje bij beetje de melk en de andijvie toe en verwarm al roerend op een middelhoog vuur. Giet de atjarchampoel af en voeg samen met de mayonaise toe aan de bloemkool. Meng goed. Serveer de stampot met de stooflapjes en de pikelilie eet smakelijk. Ik hoor die koopwekker al afgaan. Ja, ik hoor. Okay, ja, het is tijd voor uh, <laughs> op het vuur te zetten. Dank je wel. <laughs> Dat was Lloyd Price uh, uit het stenen tijdperk. Grijs gedraaid, de uh, personality. Uh, we gaan uh, iets Nederlands talers doen. En dan uh, kan we even tussendoor nog. Steg omtie. Met uh, diepe mei, want ik hou rustig, nummertje. Ik zie net dat uh, zoveel meisjes een, uh, op een brief hebben gehad voor de van waaronder prinses Amalia, ja. zag ik staan? Nou? Ja, ja. Oh, als dat de reden zijn dat ze teruggevlogen zijn, natuurlijk, want die moeten natuurlijk. Die, die, die en die moeten ja. ja, natuurlijk. Ja, nou, dan is dat uh, het probleem ook opgelost. We weten in ieder geval waarom ze zo snel terugkwamen? Ja. <laughs> Oké, okay. we gaan verder met de Jenne Ros. <laughs> Die uh, deel had gemaakt van de Supremes van jaren geleden. En een mooie solo carrière is begonnen. Uh, we gaan... Uh, ja, ik, ik, wil, ik zit net uh, ik, uh, wat te lezen. En, ja. uh, het blijkt dat er in China wordt er uh, uh, op los gevaccineerd. Uh, daar is het wie het eerst komt, die het eerst maalt. En, maar er zijn nog wel twijfels over de veiligheid van het vaccin. Maar ja. goed, ze zijn er wel druk mee bezig. In ieder geval. Nou ja, in ieder geval iets. Hè? Ja, laten we hopen dat het werkt en dat het goed is. En ja. dat er geen rare rand bij komen. We gaan uh, een beetje naar het eind van het programma. We kunnen één nummer nog wel draaien en dan uh, gaan we er zo wel weer uit. Ja, gaat hard. We gaan uh, Loes en ik weer afscheid nemen op deze dinsdag uh, van Lunchroom. Ja, ik zit, uh, we hebben een hele nieuwe website. Die zit ik even te bekijken. Wat is die mooi geworden zeg. Nou leuk toch. Ja. is alles op terug te vinden over onze programma's. Ja, en uh, ook wat er vanmiddag nog komt. Uh, we hebben tussen zes en uh, acht vanavond Nashville. We hebben tussen drie en zes Sand. Wacht even, ik zit fout. Ik moet naar de dinsdag. Ik denk al, hoe ziet het eruit? Nee, we hebben van drie tot uh, zes vanmiddag uh, Muziek Boulevard. We hebben tussen zes en acht Crossroad. En vanavond hebben we ook nog tussen App en Vloed. En dat is van tien tot twaalf. Dus o. allemaal hele leuke programma's. Ja, een mooie site zo te zien. Blijf luisteren. Duidelijk. naar Duidelijk. Nou, wat ons betreft, we hebben het weer met alle plezier gedaan... Uh, we hopen dat onze muziek de Uwe was. Uh, we hebben u op de hoogte gebracht van alle nieuwtjes, ontwikkelingen boeken. Uh, lekker koken en ga zo maar door. Wat ons betreft, tot uh, volgende week dinsdag. Uh, ja, en zijn wat we er mij weer... betreft, uh, tot donderdag uh, weer. Ja, donderdag ouderwet, weer ik begrepen. Met, uh, Luz, ook gezellig Jelmer. met Jelmer. Ja, met Jelmer ja. Ook een leuk koppeltje: altijd gezellig. En uh, ondergetekende Jan, die is uh, volgende week dinsdag weer met uh, Lunchroom. En wat mij betreft, nog een fijne dag.